Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Zullen 500.000 tot een miljoen vluchtelingen de oversteek willen maken van Libië naar Italië? Komende lente en zomer komt de stroom vluchtelingen tot een hoogtepunt. Dat zegt de nieuwe directeur van het Europese grensagentschap Frontex. Hij waarschuwt ook voor de betrokkenheid van terreurgroep Islamitische Staat bij de vluchtelingenstroom. Afgelopen jaar werden tussen Italië en Libië 166.000 immigranten van bootjes gehaald. De UNHCR vindt de cijfers van Frontex niet realistisch. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat elk overzicht mist door de chaos in Libië. In Ettenleur zijn vanmiddag de lichamen van drie mensen gevonden. Ze lagen in een huis aan de Landmanweg. De melding kwam rond kwart over twee binnen bij de hulpdiensten, meldt Omroep Brabant. De recherche is een onderzoek begonnen. Meer details zijn nog niet bekend. De brandweer in Tilburg is bezig met het leegpompen van de wagon die gisteren lekte na een treinbotsing. Het duurt nog de hele avond tot het spoor is vrijgemaakt. Gistermiddag botsten een passagierstrein en een goederentrein op elkaar bij het station Tilburg. Er lekte een gevaarlijke stof uit de goederentrein. Volgens PvdA statenlid van de Weijer is Tilburg gisteren aan een ramp ontsnapt. Gevaarlijke stoffen moeten volgens haar daarom niet meer door steden worden vervoerd. In Drenthe is een wolf gespot, zegt de stichting Wolven in Nederland. Vanochtend werd het dier gefotografeerd, ter hoogte van Noordsleen. Volgens een wolvendeskundige is het dezelfde wolf als die de laatste dagen al bij de grens met Duitsland werd gezien. De deskundige zegt zeker te weten dat de foto's die hij onder ogen heeft gekregen echt zijn. Er is volgens hem geen aanwijzing dat het verhaal niet klopt. Het weer, zonnig en droog, het is 10 tot 14 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 3 graden. Morgen veel zon en met 11 tot 16 graden wordt het nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Recht gaan we ouders het begin van uur 3 van Zandvoort op zaterdag. De Relti John en Kiki in en Breaking My Heart. Het is 7 over 4, de derde en laatste uur. Nogmaals, een hele goede middag. Ja, de gasten van vanmiddag die zijn inmiddels gearriveerd en uh, hij maakt ook meteen reclame voor zijn eigen firma, hè. Gewoon. Dus als ja. je even op de webcam kijkt, Gelijk Op op livenl dan zie je zandvoortberuist.nl. Wat het allemaal inhoudt, inderdaad, komen we straks op terug. Uh, welkom terug bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag... luisteraars, uh, uw lokale zender ZFM. Wat gaan we het laatste uur doen? Uiteraard hebben we rond de klok van uh, kwart over vier, twintig over vier... Pitch report met nieuws uit de Formule 1. En uh, we gaan over uh, één plaat, gaan we weer schakelen met John Lemmens... want die is voor ons aanwezig tijdens de voetbalwedstrijd... SV Zandvoort tegen Oudekerk. En hij verliet ons uh, bij het vorige interview bij een 2-1 stand... Van, uh, in het voordeel van SV Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk een rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Granu En het gedicht van de week, liefhebbers, u mag hem niet missen. Om kwart voor vijf het gedicht van de week. En staat geheel in het teken van de muziek. Heel goed, gevoelig gedicht. Echt een tranentrekker van het eerste uur. En natuurlijk veel muziek en wellicht nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook het derde uur te luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Uw lokale zender ZFM. En ik ben wel benieuwd wat dat Zandvoort Bruist is. Ja? ja br Zandvoort bruist toch altijd? Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ja. Een nieuwe website, daar hebben we het over volgens mij. Oh, die. Willem? Willem? Ja, ja, ja dan zeg maar ja, gewoon ja, dan, komt goed. Zeg maar ja, ja. ja krijg ik een microfoon. <laughs> Hier is Dan Hartman en we are young. Deze beste man, Ken Hartman, die kent natuurlijk iedereen wel van de single Relight by Fire. En dit was weer een andere plaat van even deze uit de jaren tachtig. Zoals we heel veel muziek draaien hier bij CFM. Dat was We Are The Young. Nou, voor het slot van de tweede helft van vandaag. De wedstrijd SV Salford tegen Ouderkerk. Dus ga ik weer live over naar Duitsersveld. Ik hoor een hoop gejuich Is dat goed nieuws of niet, John? Ja, ja, het is zeker gejuich hier. 3-1 uh, is inmiddels stand, dus... Uh met 83 minuten op de, de klok... Uh, moet dit uh, ja, niet meer uit handen kunnen gegeven worden. Zandvoort is echt uh, sterker dan uh, Oude Kerk. Uh, de 3-1 kwam ook van de, slof, van de man die 1-0 maakte. Uh, Kevin van der Zijs. Dus uh, die maakte er vandaag weer twee voor de club. En ja, Zandvoort uh, is... is 80% zit nu. En. Uh, een paar. Uh, ongelooflijke kansen op 4-1. Maar ja, als ze niet gemaakt worden. dan. Uh, ja, dan heb je niks te zeggen. En, want ja, dan moet je ze maar maken. Hè. Als je vrij voor de keeper staat. en. één uh, kan hij niet. Maar ik denk dat Kevin dacht. ja, ik heb al twee gemaakt. En. Uh, <laughs> uh, dat is genoeg voor vandaag. Dus uh, heerlijk. 3-1 stand. Uh, kijken naar de concurrentie. ja, die heeft ze ook dicht gewonnen. Maar dat was ook niet anders dan. Te verwachten, en, uh, uh, nee, ik zie een schermutseling voor de goal. Uh, Kijken of daar toch nog een tegenkool uit komt, maar nou, de wind, uh, oude kerk heeft nu de wind mee, want die staat echt vol op te breuken op de goal van zandvoort. Maar uh, nee, daar wordt weer tegenhouden door in dit geval uh, los. En Zandvoort uh, hey, uh, voelt zich heerlijk zolang, zoals ze dan een beetje makkelijk zeggen, uh, bij deze standverzaken. Ja, dan begrijp ik 3-1, dat uh, kunnen ze niet meer uit de handen geven, Jong. Gewoon een gewone hey, wedstrijd, hè, uh, vandaag. Uh, dit is een gewone wedstrijd. En, uh, uh, uh, uh, dus een, uh, ja, de keeper probeert van de nog even mee te gaan doen om te kijken of hij nog iets aan die stand kan veranderen, uh, maar ik denk ook hij niet. ...kan dat uh, veranderen. En ja, je weet nooit... ...als de truck heel groot is, ...maar nee, nee, nee, we nee, moeten geen gekke dingen gaan bedenken. Goed uh, nieuws uh, daar op uh, Duitsersveld. Wat zeg je? Ja, Goed nieuws daar op Duitsersveld. Ja, ja. Iedereen weer blij en gelukkig de zaterdagavond in. Ja. Hey John, uh, dankjewel uh, voor je verslaggeving vandaag. En mocht er, uh, okay. ja, mocht er nog uh, uh, rare dingen daar gebeuren... ...dan horen we nog wel even dan, van, ja? Dan bellen we zeker jullie op... En dus als je niks hoort, is het goed nieuws? <laughs> Geen bericht, goed bericht. Zo is het. <laughs> Zo to ja. Top, bedankt. Nou, okay. Dankjewel. En hier is uh, Jacqueline Gouvaart in Make More Sounds. we can Jacqueline Govaart was dat met Make More Sounds. Ten, we zeiden juist aan het begin van uur drie al, we hebben een gast vanmiddag in de studio aan de Tolweg 10A. Ja, en dat is niemand minder dan Willem Boer. Willem, van harte welkom in de studio. Hartelijk dank. De actualiteit, hè, dan schuiven we dat hele programma gewoon weer even wat door. Hè. Ja, dan merk je de dat. Report houdt u te goed. Uh, Zandvoort Bruist, daar uh, zijn we het allemaal over eens en jij ook. Ja, ik ben het helemaal over eens. Wat sterker nog, ik sta er volledig achter. Ja, en uh, wat. Uh, wat uh, bedoel, wij zeggen ook wel va vaak Zandvoort Bruist, maar jij hebt daar uh, iets mee gedaan met die, met die tekst. Ja, ik heb uh, ik denk dat alles Zandvoort het inmiddels al weet. Kijk, dat is goed. Dat doet dat al goed. Dat is al goed. Alles Zandvoort. Ja. Nu die andere helft nog. Uh, een website in het leven geroepen uh, met de naam Zandvoort Bruist, omdat ik uh, een beetje het idee had van uh, Zandvoort mag wel wat meer bruist dan dat het eigenlijk nu op dit moment het geval is. Um, en dat heb ik gedaan inmiddels, van, uh, inmiddels een, uh, een, website, een website gebouwd. Het uh, gaat puur over Zandvoort, over de horeca, hotels, alle ins en outs, agenda staat erin. Uh, aparte rubrieken, horeca van de maand. Ja, horeca van de maand. Uh, uh, uh, die pikken we er even uit. Uh, je gaat langs een horecazaak en, en dan ga je met nee, de eigenaar nee, praten? Nee, nee, nee, of, nee hoe zo, hey, zo werkt het niet. Zo werkt het niet, want dan zou het uh, zou niet eerlijk zijn. Zo, ik kan niet zeggen van, uh, van uh, jullie, worden, jullie worden de horeca van de maand, jullie doen het hartstikke goed en, en jullie koffie is lekker. Nee? Ja, nee, daarom, daarom mijn vraag ook. Zo van, werkt ik niet. Nee, nee, en Hoe het, werkt dat wel? Uh, er wordt research gedaan, er wordt, er wordt geïnformeerd uh, bij, bij, bij klanten, bij bezoekers. En, uh, zit ik zit een beetje te ver hè? Ja. Um, en aan de hand van die gegevens ja. selecteren wij de horeca van de maand. Dus uh, dat okay. staat eigenlijk, wij, wij, wij zetten het wel op de website, maar wij doen eigenlijk zelf helemaal niks. Wij laten die informatie gewoon ons komen. Okay. En dat loopt fantastisch. Ja. En uh, nou ja, kijk, we zijn nu bezig vanaf uh, 1 maart. Als ik terugkijk, hè, want we ja, zijn een paar dagen verder, ja. uh, kan ik al zeggen dat de site goed bekeken wordt? Vanaf, ja, dat kan je allemaal meten, hè? Ja, dat meet ik allemaal. Ja. Ik zag op uh, een gegeven moment zelfs uh, uh, mensen zijn in Egypte, mensen in, in Thailand, het zijn dus mensen uit standvoor die zijn er op vakantie en die luisteren dan naar ZFM en dan zie ik in één keer. In de statistieken, die landen verschijnen. Dat is leuk. Ja, ik hoor statistieken, maar dat komt dus niet uit de, je komt niet uit Zandvoort. Hoezo? <lacht> Vuur je wat op dan, uh, Joon? Ja, ik ja, voel he? me gelijk thuis. <lacht> ja, ik kan, ik kan er ook niks aan doen. Uh, uh, gekscherend uh, werd ik al genoemd hier: uh, de Bruisende Boeren, Zandvoort. Ja. En, uh, Ruud, mocht je dit horen, nog bedankt. <lacht> Onze collega Rutte Jansen, ja. En om daarna dan uh, carnavalskraken van helemaal vinkers in te zetten. Nou, dat was mijn dag goed natuurlijk. Ja, een dag kon niet Als jij geluisterd hebt, was je daar ook goed. Ja, nee, ja. maar jij komt uh, van boven de IJssel. Ik kom van boven de IJssel. En uh, hoe ben je dan zo in Zandvoort verzeild geraakt? De wind stond goed. <lacht> ja, de wind stond goed. En uh, nee, dat is een, uh, dat is een, verhaal, uh, een verhaal op zich. Uh, het werk wat ik doe. Uh, ja. Dat was in het oosten van het land. Uh, niet te doen. Almelo, uh, Hengelo, waar moet no, ik aan no, denken? Al, zeg maar Twente Achterhoek. Twente Achterhoek. Twente Achterhoek. Um, dan kun je nog rustig buiten de fiets neerzetten... zonder hem op slot te zetten. Je kunt vergeten de deur dicht te doen. Nou, als je dat hier in het westen doet... dan mag je blij wezen als je, terug, als je terugkomt... omdat die deur erin zit. <laughs> He, bij wijze van. Maar uh, ja, klopt. Dat, dat, dat soort werk dat doe ik dan. En uh, in het westen was gewoon veel meer werk. Ja. Maar, dus ik heb op een gegeven moment de overstap gemaakt van... Uh, boven IJssel... Aan de andere kant van de IJssel. En uh, nu loop ik hier als een vreemde eend uh, in de Bijten. Nou, de niet, niet meer. Niet is nee, niet meer. Het is vrij nee. snel gegaan, hè? Ja. Maar uh, waarom Zandvoort, heb je bewust voor Zandvoort gekozen? Uh, Om te gaan wonen? Of komt het zo uit? Nee, nee. Dat... We, weet je, uh, als je meer dan 20 jaar erachter probeert te komen waar je hart ligt. En je komt gewoonlijk in Zandvoort. Je, ligt daar nou. Oh, ja. En dan lacht hij. Dat zeg je mooi. Ja, maar ja. zo is het wel. Zo is het wel. En... Uh, nou, nog vele omzwervingen uh, ja, zijn we uiteindelijk in Zandvoort terechtgekomen. Uh... Dus wederom een, uh, een, een website van uh, www.zandvoortbruist.nl. Dus www ja. En er staat alle informatie in alleen over, alleen over Zandvoort. Helemaal gefocust op Zandvoort. Duur op Zandvoort. Uh, in principe, kijk, uh, ik bruist niet alleen de website, bruist zelf ook. We zijn ja. er mee bezig, wij gaan er gewoon mee door. Er komen wat rubrieken bij. Uh, om er wat te noemen, uh, de lach van de week... Uh, dus je zegt van, nou, dat is uh, comedy of zo ineens geen comedy. Dat is, uh, wij zijn gewoon van mening dat de horeca in Zandvoort, die doen verschrikkelijk hun best om de mensen naar de zin te maken, ja. die maken hele lange dagen, maar, maar je hoort ze verder niet. Dus die mensen, die willen wij dus in voetlukken. Ik heb accent, hoor, je dat? ja. Ja, in, ja. in, in, in de sp in spotlight klein, klein zetten. Een beetje, ja, een beetje in spotlight. Om die mensen in de spotlight te zetten ja. gewoon uh, wat aandacht te geven aan uh, die mensen. En... Uh, dat is iets, dat doen wij wel zelf. Ja. Wij gaan dus alles af. En uh, er en zijn er al wat waarvan wij zeggen, nou, die springen er gewoon bovenuit. Die blijven vriendelijk. En als ze dan nou een uur werken of ze hebben er acht uur op zitten. Blijven Blijf lachen. Ja. ja. Vak apart. Dat is helemaal geweldig. Als mensen nou straks op www.zandvoortbruis.nl gaan kijken. En ze hebben nog wat ja, opmerkingen, suggesties. Je uh, mag alles mailen waar, naar, uh, naar... Waar kunnen ze dat naartoe mailen? Waar? Info en dan komt hij weer, zandvoortbruis.nl. Die verstond ik niet. Kun je nog een Doe keer herhalen? Ja? Dat is info. Ed. En voor de... Tuckers ja. onder ons, apenstaatje. Ja. Zandvoortbruis.nl. Hartstikke leuk. Heb jij nog een vraag, uh, Rob? Nou ja, even nog één uh, vraag, uh, Willem. Je hebt, uh, je hebt al heel veel websites uh, over zo'n Bijvoorbeeld van de, van de VVV. Waar uh, maak jij nou dat onderscheid? Dat, dat jij gewoon een hele andere website hebt. Um, wij onderscheiden ons... Door, um, om door de mensen te betrekken bij de website. He, en de website van VVV is dus op zich is een hele mooie website. He, voor toeristen staat erop wat, wat er op moet staan. Um, maar ik heb zoiets van betrek de mensen van Zandvoort er zelf ook bij. Want we moeten het met elkaar doen. En de VVV, dat, ik heb er respect voor over die website. Um, maar dat is ik me een beetje eenzijdig. He, het is puur gericht op Zandvoort. Van, dit is Zandvoort, dit hebben wij te bieden. Voor de toeristen. Ja, en jij gaat gewoon van binnenuit. Ja, ik ga van binnenuit. Ja, jij uit. werkt van binnenuit. Ja. Zandvoort. De Zandvoorters die het werk leveren om Zandvoort bruisend te houden. Precies. Die ga jij benaderen. Die ga ik benaderen. Maar het is een uh, website sowieso. Zo, zo, uh, zo, zowel voor, zeg maar, uh, de Zandvoorters als de toeristen. Ja. Correct. De, de hele doelstelling is gewoon om Zandvoort dichter bij de mensen te brengen. En of je dan toerist bent. Bent, sorry. Of <lacht> dat je een Zandvoorter bent, dat maakt helemaal niet uit. Oké. Okay. Het gaat puur. Het, het was gewoon een hele humane website. gewoon. En uh, staat er ook uh, nieuws op, nieuwsberichten? Ga je dat ook doen? Ja, ga ik ook doen. Um, er zit nog wat aan te komen met uh, Zandvoort voor de Courant. Um, en met CFM? Met wie? <laughs> CFM? Ja, ik zie wel. Ja, nee, dat is goed. Ja, ja met C uh, CFM natuurlijk ook. Uh, we hebben natuurlijk. Wat uh, er komt hier? Alternative M heb ik er ook op staan. Hè? Er zijn er dus twee. Ja, volgens mij uh, gaan we ook uh, zeg maar met de livestream uh, jouw uh, website op. Klopt dat? Dat is wel de bedoeling, ja. Dat, Wanneer dat, gaat dat zit, gebeuren? Nou, ik ben er mee bezig geweest. Uh, er zaten wat haakjes en oogjes aan. Um, het wou niet echt zoals ik het wilde, maar goed, dat, dan neem ik nog eventjes op met, uh, met... Met Rob? Met Rob, in ieder geval degene die de stream bedient. Oh, dat ja? is de Marcus. Marcus, dat is onze technische ja. man. Ja. En dan okay. um, nou moeten we eventjes kijken of we een uh, scriptje iets anders kunnen schrijven. Of dat er een pop-up kan komen. We moeten nog heel eventjes bekijken. Goed. Ja. Ik denk dat we niet het laatste van jou gehoord hebben, Willem. You have seen nothing yet in Twente. Ja. Not yet. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Ik heb hem. Heb jij hem? Ja, ja, ik heb hem ook. Nou, dat vind ik knap. Ja. ja, dat is heel goed. Goed. Willem, heel veel succes met je website. wel. En we spreken elkaar in de toekomst nader. Zeer zeker. En jullie bedankt dat wij even langs mochten komen. Graag gedaan. Tot spoedig ziens. Tot ziens. En kijk even op www.zandvoortbruist.nl En hier is uh, Lily en and the prick. Die af of aan van de Tonweg 10A, uh, deze van Lilywood en The Prick. Je hoorde de prayer in sea Het is uh, bijna half vijf, zo. Gaan we gaan doen robert jan We doen. Deur van de week. En die luistert naar de naam Granu. Wie verzin nou zo'n naam? Granu. Granu. Mm. Granu is namelijk een ontzettend lieve poes. En ze is gek op aandacht en knuffelen. Ze zoekt een rustig huis zonder andere katten of kleine kinderen. En met graag met een tuin, zodat ze lekker naar buiten kan en van het zonnetje kan gaan genieten. Granu heeft een medisch probleem gehad. Een ziekte waarbij de kat onder andere blaasjes krijgt die erg jeuken. Gelukkig gaat het nu een stuk beter met haar... en de, heeft ze geen rare plekken meer. Ze is nu echt toe aan een eigen gouden mandje... en kunt u haar die geven. Kom dan snel eens langs om met haar kennis te maken. Want we zeker weten dat als u haar ziet, dat u voor haar valt. En waar verblijft Graan nu momenteel? Graan nu verblijft momenteel aan het Dierenthuis Kennemerland... Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En is geopend van 11 uur tot 4 uur middags op de maandag tot en met zaterdag. Of kijk ook even op de website wwwdierentehuis Want ook Granu verdient een thuis. En dan kom ik uh, weer aan natuurlijk. Kijk ook even op de CFM-app. We ga naar de datum uh, 21 februari. Dan zie je de foto van Granu ook op de CFM-app. Gratis te downloaden in de Play Store en de App Store. Nou, wat nu muziek dan? Hier is Tom Brown en Funking for Jamaica. Dus Dat was Tom Brown en Funking for Jamaica. Dag Willem. Ja, Salve Bruist uh, verlaat het pand weer. Ja, dan ja. nou moeten wij weer bruisen. Ja, wij gaan zeker nog even doorbruisen hoor. Tot aan uh, vijf uur vanmiddag bij CRM. Ja, de wedstrijd van SV Salvoort tegen Ouderkerk vandaag gewonnen hè, met 3-1. Maar die andere wedstrijd die is uh, vandaag ook gespeeld. Dan heb ik het over de Veteranen 1. Die speelden vandaag uit tegen VVC. En weet je hoeveel daar geworden is Albert-Jan? Dat ga je mij nu vertellen. 1 tegen 7. 1 tegen 7 winst dus voor de veteranen. Die komen later thuis. prachtige wedstrijd. Hier is Alesso en Heroes. Ja, we missen hem nog in dit uur van uh, CFM Sofort op zaterdag. De Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, maar belofte maakt schuld, hè Albert-Jan. Dus daar komt hij aan. Het race uh, uh, begint volgende week. Uh, ja, thuis. wat spannend. In, Heel vast, spannend. Het lost, uh, in Australië. Maar de eerste rel is er alweer. En uh, niemand minder dan uh, Guido van der Garde heeft uh, daarvoor gezorgd. Want Guido van der Garde eist stoeltje in Formule 1. Hé? Hey? ja. Guido van der Garde wil volgende week zondag... tijdens de openingsrace van het nieuwe Formule 1 seizoen in Melbourne... achter het stuur zitten van een van de twee Zauber-bolides. De Amsterdammer en zijn management hebben bij een Australische rechtbank... een kort geding aangespannen tegen de Zwitserse renstal. De zaak dient aanstaande maandag. Van der Garde meent in het bezit te zijn van een geldig contract voor 2015... en eist dat Zauber daar gehoor aan geeft. De teambaas presenteerde in november de Braziliaan Felipe Nassau. Als tweede rijder van het team, naast de zweet Marcus Eriksson... Nasser bracht een met Banco de Brazil etelijke miljoenen aan sponsorgelden mee. Hetgeen voor het team cruciaal was om te overleven. En wat was dan de reactie van Zauber? Aangezien de zaak op dit moment loopt, zou het ongepast zijn om commentaar te leveren. Al dus de teambaas van Zauber. Maar we zullen er alles aan doen om het belang van Zauber te verdedigen. We hebben geen makkelijk jaar achter de rug. Maar hebben er alles aan gedaan om voor 2015 een goede situatie te creëren. Nou, dat begint dan lekker met een rechtszaak. Heerlijk, en als je dan in zo'n uh, stoeltje komt, dan zit je ook niet lekker, hoor. Dan zit je ook niet lekker. Als je dan een pitstop maakt, die komt wel eens een half uurtje. Ja, waarschijnlijk wel. Verder, Bolides Manor geslaagd voor Formule 1-test. Manor heeft de laatste hobbel genomen om over ruim één week aan de start te verschijnen van de openingsrace in de Formule 1. De Bolides zijn donderdag jongstledig geslaagd voor de verplichte zogeheten crash-test. Het betekent definitief groen licht voor het raceteam dat een doorstart uh, is van het vorig seizoen failliet, verklaarde Marussia. Uh, nadat Fernando Alonso na zijn crash op 22 februari bij de Formule 1 testdagen in Barcelona weer bijkwam, dacht hij dat het 1995 was. Dat schrijft de Spaanse krant <lacht> El País afgelopen donderdag. Het zou een week hebben geduurd voordat de Spanjaard zijn geheugen van de afgelopen twee decennia terug had. Alonso moet wel op de Grand Prix van Australië op 15 maart... uit voorzorg aan zich voorbij laten gaan. Hij hoopt er op 29 maart in Maleisië weer bij te zijn. Heel apart verhaal. Tot zover. Tot zover, oké. Okay. Heb je het uh, van de week uh, gehoord en of uh, gezien? He, die Duitsers uh, die gingen ook een uh, liedje uitzoeken voor het Songfestival. Ja. En toen won hij. Ja, ik ben even zijn naam kwijt, maar hm. hij won wel. Ja, Maar dat was niet de bedoeling. Dat, dat was, was niet ik. de bedoeling, nee. <laughs> dus ze zegt uh, tegen de nummer twee, uh, wil jij het doen? En dat was... Uh, ja, een, een jonge dame van 24 jaar. Dat is het enige wat ik weet. Maar jij weet de naam? Uh, nee, ook niet. Maar ik weet wel dat de, de Duitse uh, roddelpers, Der Bildt sprak van een skandaal. Ja, is ook een skandaal om Rosie, hè? <laughs> om die hebben we ook nog, ja. ja precies. Nou ja, over het zonf is gesproken. Hier is Laurie nog een keer in Euphoria. Why, why En dat was uh, Lorene en uh, Euphoria. Wat uh, wilde jij zeggen? Oh, we even naar uh, even, naar CFM TV aan het kijken. Hè? Ja, de, ook daar uh, gaat uh, een, een, de kijkers niet aan voorbij... dat er een statenverkiezingen eraan zitten te komen. Nee, klopt. Ja. Ik zag uh, Jerry Kramer zacht langs komen. Ja, Dus die, uh, die staat op de Dekst TV. Oh, wat ga je nou doen? Ja, geen idee, joh. <racht> ik ben helemaal van de leg in één keer. Uh, uh, even ja, kijken, een, hoor. Een... Oh ja, ja. Zullen we hem gaan doen? Het gedicht van de dag... <racht>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 De liedjes die ik op heb staan, ze, ze, ze lijken allemaal over jou te gaan. De teksten zijn de waarheid die in de muziek zijn verborgen. Deze omschrijvingen laat mijn tranen bezorgen. Veel teksten gaan over de liefde en de relatie verbreken. Het gaat dus eigenlijk over de dagelijkse dingen. Ze omschrijven gevoelens en wat mensen doormaken...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 Ik moet zeggen, Albert Jan, je kiest er wel uit hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was dan het gedicht. Wat ging over muziek? En we hebben toch allemaal liefde voor muziek. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé. Ik zag de grootvader van prins en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe, oh, beminder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee de en je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van vuur. En ik bezweer u, beminder gelovigen.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 En toen dacht ik me minder gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons wekelijk zoveel puiten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutsgroep uit Engeland. Ole, Spreek me liever van Tina Turner onderkant. Ole, Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest je zien hoe dat ze s'nachts naar een wc-pot toe kruipen. Olé, olé, olé. Trek, Trek me, me uit de vlakse klei. Geef me een dummer en maak me blij. En geef me vuur. En geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur. En geef me vuur. Nee, geen lucifer natuurlijk, maar een passie. Het was de liefde, het was de liefde, het was de liefde. Liefde. Liefde. liefde. De liefde voor muziek, het was de liefde.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 Hallelujah. Ooh. Girl said, Hallelujah. Ooh. Girl said, Hallelujah. Ooh. Cause I'll tell Funk, don't give it to you. Ooh. Cause I'll Up town, funky up, up town, funky up, up town, funky up. Uptown funky up. Uh, I said, up town, funky up, up town, funky up, up town, funky up, uh, funky up town, funky, up. funky up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freak, and own it, don't beg about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Deze historie, de liefde voor de muziek. Dat was een reden van de groene water. door deze Bruna Mars en uh, Mark Ronson natuurlijk. En de Uptown Funk. Jawel, vanavond uh, WK Schaatsen, zeg je? Ja, ja, Calgary. Calgary? Ja, live vanaf 8 uur, Nederland 3. En morgenavond ook. Want uh, titelverdediger Koen Verwij moet het zaterdag bij de wereldkampioenschappen. Allround op de 5000 meter in de achterrit opnemen tegen de Noor Harvat Beuko. Dat heeft de loting uitgewezen. Sven Kramer werd gekoppeld aan de Zuid-Koreaan Cheng Hongli. Ja, ja, ja, ja, ja. Start in de elfde rit. Op de 500 meter de openingsafstand van wij. Op de tiende rit tegen de Japaner Shane Williamson en Kramer in de achtste tegen de Noor Sven Lunder. Irene Wüst, de titelhoudster bij de vrouwen begint op de 500 meter in de negende rit tegen de Japanse komt hij Ayaka Kiyotichi. Mm -hmm. dus Oké, okay. vanavond schaatsliefhebbers en morgenavond live WK-afstanden vanuit Calgary. En wat dacht je ook van vanavond? Voetbal. Voetbal vanavond? Voetbal. PSV. Oh ja. En, uh, tegen wie mijn clubje speelt, dat, dat weet ik niet eens. <laughs> dat dat, dat verhaal niet. Maar dan, dan, komen we morgen, niet, ja. dan komen we morgen natuurlijk bij Zandvoort op zondag uitgebreid op terug. Uiteraard nog... gaan we de hele eredivisie uh, met je doornemen. Je zeker weten. En zo is het. Nou heb ik je niet over de volval Ocean Race gehoord. Nee, geen nieuws? Nee, ze zitten nog, ja, morgen heb ik wel weer nieuws. Want ze zijn nu in uh, Auckland. En ze bereiden zich voor uh, op de vijfde etappe. En uh, dat, is, dat is natuurlijk nodig geëvalueerd bij de Brunel. Ja, was wel nodig. ruimen ruimen op kop, maar hebben ze toch uh, als ene laatste uh, gefinished. Maar daarover morgen meer. Dus morgen gewoon weer luisteren naar uw lokale zender ZFM. Van, uh, in ieder geval van 10 tot 12 ZFM Jazz Live. Heerlijk jazzprogramma. En van 2 tot 5 uh, Zandvoort op zondag. Dan zijn wij er weer. Morgenmiddag tussen 2 en 5 en dan zal de zon wel weer schijnen. Natuurlijk schijnt de zon dan. Toch? Ja hoor, iedereen lekker op het strand, radiootje mee. Helemaal goed, wij zitten binnen. Tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag! Tot morgen, doei doei! Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Da, rumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best.